Kom, het is toch idioot om een hond mee te nemen naar het bureau. Waar moet hij dan blijven? Ja. Dat interesseert me niet. Hij hoort hier niet. Kom, kom, ga maar liggen. Hij heeft de pest aan u. We zullen er wel eens een reden voor hebben. Nou, de derde zin dus. Ik zeg dat een opleiding aan de bibliotheek en documentatieschool tot aanbeveling strekt. Bezwaren? En waarom zou je dat er eigenlijk bij zetten? Omdat Jitske en Joop die opleiding hebben gehad. Ja. werk je, je dan niet erg in je mogelijkheden? Dat ben ik helemaal met Ad eens. Zo'n opmerking werkt discriminerend. Mama en hmm. ik hebben toch ook geen uh, bibliotheek en documentatieschool gehad? Wat moet ik dan zetten? Gewoon oh, middelbare school. Ja. Middelbare school strekt tot aanbeveling? Nee, middelbare school is natuurlijk verpleegd. Ja, natuurlijk. <laughs> Zijn we er dan?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 bestaan onder andere uit het ordenen van knipsels over gewoonten en tradities ja. volgens een bestaande systematiek, komma, aanschaffen en coderen van boeken, komma, het Analyseren van boeken en tijdschriftartikelen voor de trefwoordencatalogus. Het maken van samenvattingen voor het bulletins. Het ontvangen van bezoekers en het behandelen van verzoeken om inlichtingen. Punt.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 Ja. Zie je wel dat je geen cognac had moeten drinken. Dat heb je nog gewaarschuwd? Dat is nou één glas cognac? Hoe gaat het nu? Blazer. Dan blijf je zeker thuis. Nee, want ik krijg soms die Oh, daar heb je me niets van verteld. Nee, het is ook voor volkstaal. Dat kan volkstaal toch zelf wel doen? Nee, want ik moet balk vervangen. Balk vervangen? Je bent veel te beroerd. Ik wil zien. Je kunt toch geen mensen ontvangen als je niet eens ontbeten hebt? Ik neem wel een bescherm.